In het oosten van Rusland zijn 675 mensen gered die aan het vissen waren op een ijsschots die was afgebroken. De schots dreef langzaam naar de zee van Okhoch. De vissers werden met helikopters en boten gered. In Rusland komen ijsvissers in de lente wel vaker in moeilijkheden. Door de hogere temperaturen breken ijsvlaktes ineens af. Nederland wil dat de internationale gemeenschap Syrische militairen aanmoedigt over te lopen naar de oppositie tegen president Assad. Die oproep deed minister Rosenthal tijdens de conferentie van de vrienden van Syrië in Istanbul. De oproep is opgenomen in de slotverklaring van de bijeenkomst. Daar staat verder in dat de Syrische Nationale Raad wordt erkend als een legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. Ajax is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben een punt meer dan AZ, dat tegen Vitesse in Arnhem niet verder kwam dan 2-2. AZ speelde vanaf de 63 e minuut met een man minder, omdat Brett Holman met rood van het veld werd gestuurd. Ajax vond thuis met 6-0 van Herakles. In de Eredivisie staan nog zes spelronden op het programma. En de Belgische wielrenner Tom Bonen heeft voor de derde keer de ronde van Vlaanderen gewonnen. Bonen zat in een kopgroepje van drie en versloeg de Italianen Pozzato en Ballan in de sprint. Beste Nederlander was Nicky Terpstraap op de zesde plaats. Favoriet Fabian Cancellara kwam tijdens de wedstrijd hard ten val en hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Het weer. Vanavond in het noorden een beetje regen. Morgen veel bewolking. Weer in het noorden wat regen. In het zuiden droog. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vandaag veel aandacht voor de Arabische lente die inmiddels alweer een jaar oud is. In Istanbul proberen de vrienden van Syrië vandaag uit alle macht iets te bedenken om de Syrische president Assad weg te krijgen. Zometeen een gesprek over de resultaten van die besprekingen met correspondent Bram Vermeulen en reacties in de Arabische media. Maar we beginnen met Mali, waar een heel onverwacht bijeffect van de Arabische revolutie van zich doet spreken. Zwaar bewapende Touareg, nomaden die voor Gaddafi vochten in Libië, keerden terug naar Mali, waar ze vandaan komen. En hebben daar de strijd om onafhankelijkheid nieuw leven ingeblazen. Vandaag omsingelden ze Timbuktu. En volgens ooggetuigen wordt er zwaar gevochten. Het leger in Mali pleegde daarbovenop ook nog eens vorige week een staatsgreep... waarbij de president Touré werd afgezet. Het resultaat? Chaos. Mali, dat is toch de donors darling in West-Afrika, de modeldemocratie... het land dat jarenlang door Nederland is gesteund met miljoenen ontwikkelingsgeld... en nu één van de 15 landen waarmee de regering Rutte nog steeds een relatie onderhoudt. Precies... Dat land. En die president Touré die was vorig jaar nog in Nederland... waar hij een ontmoeting had met koningin Beatrix. De recente golf van geweld laat zien hoe fragiel een land als Mali is... ondanks alle hulp en bijstand. Eerder vandaag sprak ik met Willem Snapper, hulpverlener... die werkt in het door geweld ontwrichte Noord-Mali. Ik vroeg hem of het nog veilig genoeg is in zijn dorp... dan wel of hij voor het geweld op de vlucht is. Ik ben op de vlucht... Ja en, ja, ja, euh, 15, ja. ja, en wat is er, is er bij u waar u woont, iets gebeurd de afgelopen dagen al? Heeft u last gehad van oprukkende militairen dan wel rebellen? Terugtrekkende militairen, oprukkende rebellen? Nee, de rebellen die, zit, die zitten hier nog niet. Gao ligt altijd nog 500 kilometer, 550 kilometer van Zevarea en Notti uh, Dus dat is nog uh, in. Er is wel, wel veel meer activiteit van, van militairen op het moment. Maar ja, niemand heeft het idee dat, uh, dat uh, de militairen nog iets hebben te verdedigen. Ze hebben nauwelijks wapens En uh, ze kunnen absoluut niet tegen de rebellen op. En ze willen ook de burgerbevolking niet in gevaar brengen. Dus uh, als de rebellen komen, dan is de verwachting dat ze gewoon de boel uh, opgeven. En waar bent u zelf bang voor? Uh, ja, dat is een beetje dubbel. Ik ben eerlijk gezegd, niet zo, ik was niet zo bang dat me ze iets zou overkomen. Maar het is mogelijk een beetje dezelfde gang van zaken als in Libië geweest is. Als je de grens wordt verlicht. En uh, dan zou je de kans lopen dat, dat ik uh, niet in ieder geval niet meer wegkom. En dat uh, de wegen worden afgesloten, er worden overal van mannen die rebellen langs de klanten, die houden je gewoon tegen. En bovendien, wat ook nog zo is, is dat het uh, dan uh, wel voor reizigers onveiliger wordt. Omdat er heel veel bandieten zijn en mensen omdat er geen controle is. Mensen die dus uh, alles van je afnemen. Tele telefoontjes, uh, geld, uh, nou, alles wat van waarde is, wat ze kunnen gebruiken. Ja. Ook auto's scherms. Ja, wat laat u achter op dit moment? Uh, nou, dat is wel heel veel. Ik heb, daar, ik heb een huis sinds uh, ruim vijf jaar met een familie die ik onderhoud en uh, ja, ik ben met, met allerlei projecten bezig. Nee. Uh, ik, ja, ik ga niet uh, voor het lol weg in ieder geval. Wat voor projecten? Het dus, zijn uh, projecten voor tuinen voor vrouwen in, in dor en dorpen in de omgeving. Um, ja, zo ongeveer, bij elkaar zo'n 250 uh, vrouwen die, uh, ja, nou, ze zijn niet van mij afhankelijk nu, want de tuinen, die lopen wel, dus die hebben geen probleem. Maar die, dat, zijn, dat zijn de belangrijkste dingen waar ik mee bezig ben. zeker houden. Wat gebeurt er ja, op de achtergrond? Dat, nou, er komt een auto langs, een okay. uh, helemaal gepakt met, met troep, maar die, die rijdt wat mij betreft de verkeerde kant op, die rijdt terug. Oké, okay. er zaten wel militairen in die, in die truck die voorbij waren? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik zat helemaal vol met, ik helemaal vol met, met lading. Ik heb niet zo goed kunnen zien. Oké, okay. zijn, zijn er meer mensen met u samen op de vlucht? Is het een kolonne een, een, een ja. waar u in zit of niet? Nee, nee, nee, nee. Ik, ben, ik ben alleen. Ja. Maar ik heb wel iemand bij me die, uh, ja, je weet het nooit onderweg... Als je het pech komt te staan of zo, dan als je alleen bent, kan het wel best wel... Het is een tamelijk eenzaam uh, gebeuren. Ja, en waar op nou, weg naartoe uiteindelijk, naar de hoofdstad Bamako, komen, van daaruit terug naar Nederland? Nee, nee, nee, nee, ik wil, ik wil, niet, ik wil niet terug naar Nederland. Ik, uh, ik wil, ik ga nu naar Kutiawa. Ja. Dat ligt een stuk naar het zuiden. Daar zijn, zullen we niet bellen voorlopig absoluut niet komen. En... Um, ik wil daar gewoon de situatie af, afwachten wat er gebeurt. Ja. En ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Tot slot, de Nederlandse ambassade. Nog enige ondersteuning van die kant? Eenzame Nederlander in het noorden van Mali gevangen in de oorlog. Ja, dan... <laughs> ik, ik ben inderdaad. Ik ben volgens mij niet de enige Nederlander. Er is een andere een Nederlandse vrouw die woont ook eens even heen. Maar die uh, is toevallig in Nederland. Aha. Dus, um, maar de ja, ambassade komt het, mee. Is er een advies om te vertrekken ja, of niet? Ja, er is een beetje een halfvaag advies om te vertrekken, ja. Maar vanuit heel Mali. Okay. Uh, Daar dat krijg je een mailtje binnen. Uh, maar er wordt aanbevolen om te vertrekken. Maar ze zijn niet zo... Terug daarin dat ze zeggen van je moet vertrekken. Nee. Voorlopig blijft, u daar, voorlopig blijft u daar en wacht u de ontwikkeling af. Hartelijk dank. Willem Snapper vanuit Mali. Zometeen een reportage over de Franse verkiezingsstrijd... waar president Nicolas Sarkozy stevige taal uitslaat over immigratie... om Marie-Le Pen, Le Pen van Front National op afstand te houden. Heeft hij succes? We nemen een kijkje op het platteland van Bretagne... Dat straks om half acht. Nu eerst Syrië. Vandaag kwamen de vrienden van Syrië bijeen in Istanbul, Turkije. Meer dan tachtig delegaties uit westerse en Arabische landen... die met de Syrische oppositie spraken. Correspondent Bram Vermeulen was erbij. Goedenavond. Goedenavond. Bram, wie waren er, daar, uh, wie waren er vooral niet aanwezig daar <laughs> ja, in Istanbul? Ja, ja, er waren er heel veel wel. Uh, <laughs> ja. 83 landen bij elkaar. Moet je nagaan hoeveel bodyguards... en Fotografen uit al die landen we vandaag uh, langs hebben zien komen. Maar er waren inderdaad een aantal hele belangrijke landen niet. Uh, China niet, uh, Rusland niet, uh, Iran niet, Irak niet. Uh, vanuit Irak uh, hoorden we uh, vandaag zelfs nog bericht van uh, de premier van Irak, Maliki. Die zei, Assad gaat helemaal niet vallen. En dus uh, denk ik dat de afwezigheid van die landen veel belangrijker was dan de aanwezigheid van die 83 andere landen. Ja, want, want is, heeft het zin om zo'n conferentie te houden... als deze centrale spelers ook buurlanden er niet bij zijn? Ja, dat wordt toch, dat wordt toch buitengewoon lastig. Uh, zeker als je voelt dat de meeste buurlanden... Uh, Turkije daar gelaten, uh, er helemaal niet voor voelen dat uh, Assad valt. Uh, en dat heel veel... Uh, hè, dus je krijgt een soort... Een scheiding in de regio, waarbij de golfstaten, Qatar met name, hè, het, het land van Al Jazeera, en, en Turkije aan de ene kant, dat is dus heel erg met het westen meegaat, en zeggen de laatste dagen van Assad zijn gesteld, hij moet gaan. En aan de andere kant Iran, Irak, Syrië, en ook een beetje Hezbollah in Libanon, die dat niet zo vinden. En dus eh, loopt er een grote scheiding, en dan dus hoor je op die conferentie eigenlijk alleen maar de westerse landen en ook Turkije zeggen ja, dat is heel erg, en eh, we waarschuwen Assad nog één keer, en en we bewonderen en we steunen de Syrische oppositie van harte. Maar in actie, in daden, zie je daar heel erg weinig van terug. Ja, Even over die oppositie. Hè. De, die wil heel graag erkend worden. Het ja. is een samenraapsel van allerlei groepen. Is dat ook gelukt? Zijn ze daarin ja. uh, verder gekomen vandaag? Een heel klein stapje, maar uh, ik heb, ik heb de, de woorden er goed bij gelegd. Er werd inderdaad gezegd door de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Ahmed Davutoglu: uh, Wij erkennen de Syrische Nationale Raad als een legitieme vertegenwoordiger van het hele Syrische volk... Uh, en het een, daar zit het natuurlijk niet in, ja. want het is niet de en dat gebeurde wel in Libië in dat tijd... met de, met de overgangsraad, de, Syrië, de Syrische Nationale Raad... of de Libische Nationale Raad. Die kregen die volledige steun wel, met, met andere woorden... Die, die werden gewoon gezien als de vervanger van Gaddafi. Maar in Syrië is dat niet het geval. Daar wordt het niet gezegd. Dus er wordt precies, en worden, daar hebben ze heel minuscuul op zitten studeren vandaag... om dat juist niet te zeggen, oh, gewoonweg... omdat ze die Syrische Nationale Raad toch niet helemaal vertrouwen. Nee, en waren er ook vertegenwoordigers van de Syrian Free Army... dat Ragtag... Legertje wat probeert uh, uh, Assads man op afstand te houden? Uh, niet dat ik weet. Ik heb ze niet gezien. Wel heel veel mensen van de Syrische Nationale Oppositie... maar dat loopt soms een beetje door elkaar heen. Maar het is inderdaad zo dat ja, als je met de Syrische Nationale Raad praat... dan praat je nog niet met het rebellenleger. Uh -huh. Ik heb veel van die strijders zelf ontmoet. Uh, ook commandanten van, uh, van het Vrije Syrische Leger. En die vertellen aan mij dat, dat, eigenlijk, dat je dat geen leger mag noemen. Dat mag je gewoon een aantal enthousiaste dorpelingen noemen... die van dorp tot dorp zelf bepalen wat voor strijd en wanneer ze die strijd aangaan met het Syrische leger... waar er ook geen centraal commando bestaat. En dat blijft dus het probleem. Het leger staat onder niemand commando. De Syrische Nationale Raad maakt voortdurend ruzie op bijeenkomsten. Dus met wie praten we nou eigenlijk? Ja. Laten we even één partij uitpikken, de Golfstaat, Qatar voorop. Waarom zijn die zo actief? Uh, ja, de, ik denk dat die uh, er toch bij uh, gebaat zijn dat uh, oude grootmachten in het Midden-Oosten, zoals Syrië, maar ook Egypte, Libië, was ook een regionale hegemon in de tijd van Gaddafi, dat die verzwakt zijn en verzwakt blijven. Je ziet het aan de berichtgeving uh, op Al Jazeera, niet, zo, niet zozeer op de Engelse Al Jazeera, die er erg veel lijken op de BBC wat dat betreft, maar uh, ik ken bijvoorbeeld de producers van de Arabische Al Jazeera en die vertellen mij dat ze al twee maanden achtereen over bijna niets anders berichten dan over Assad, dat ze op die zenders de meest bloedige beelden uh, uit Syrië ook uitzenden. Vaak uh, ongecheckt. Dus daar zit wel degelijk een agenda achter. Toen ik bij de vluchtelingenkampen was, uh, zag je dat er op een gegeven moment werd omgeroepen in het vluchtelingenkamp Al Jazeera gaat zometeen live. Jongens allemaal naar de poort, allemaal juichen weg met Assad. En op het moment dat de live uitzending was afgelopen, ging iedereen weer terug in het kamp. Dus daar wordt heel duidelijk, uh, nou ja, politiek bedreven. Ja, nog even over de rol van Nederland. Uh, uh, we hoorden net in het Radio 1 om kwart over zes uh, Oer Roosentaal zeggen: een soort oproep doen dat alle Syrische officieren en, en, en andere mensen uit het bedrijfsleven moesten overlopen. Ja. Uh, zei hij dat voor de Nederlandse microfoon of mocht hij dat ook zeggen op de vergadering? Nee, hij mocht uh, op de vergadering, uh, vertelde zijn woordvoerder... het blaadje voorlezen waarop hij zei... wij roepen inderdaad alle uh, soldaten van het leger van Assad op... om over te lopen. Um, en ook ze inderdaad zakenmensen en ook politici. Dus die rol heeft Nederland dan toebedeeld gekregen. Um, maar toen ik hem vervolgens vroeg... Uh, mogen ze dan ook naar Nederland komen? Mogen ze vluchtelingenstatus aanvragen? Toen zei hij, daar hebben we het nu niet over. Ja, um, en Kofi Annan... Die was een dag of tien geleden uh, um, in, in, in uh, de Syrische hoofdstad met ja. een vredesplan. Dat liep falikant mis. Is daar nog ja. iets van vernomen daar in Istanbul? Nou ja, Kofi Annan was er dus zelf niet eh, heel opvallend... terwijl hij morgen moet rapporteren aan de VN-veiligheidsraad. Dus het excuus is dat hij het kwart tijd niet zou halen om, om er nu bij te zijn. Dat plan werd wel veelvuldig genoemd. Hillary Clinton, minister van buitenlandse Zaken van Amerika... zei heel beslist, eh, Assad moet zich aan dat plan houden... en hij moet het vooral niet gebruiken eh, om tijd te winnen. Want dat is natuurlijk de angst die er bestaat. Assad heeft gezegd, ik zal me aan dat plan houden. Tegelijkertijd horen we vandaag gewoon weer berichten over... Eh, dat er wordt geschoten op mensen, dat er weer tientallen doden zijn gevallen. Dus, en met andere woorden, dat Assad gewoon afrekent, volledig afrekent met de rebellie. Inmiddels zegt hij ook, de rebellen zijn verslagen. En tegelijkertijd dan zegt ja, nu ga ik me wel aan, aan het plan houden... maar dan is het inmiddels te laat. Het klinkt allemaal vrij machteloos. Die indruk had ik ook. Goed, hartelijk dank. Bram van Meulen vanuit Istanbul. Berichten uit Blogistan. Hier in de studio, aangeschoven, Hasna Bouassa. Je hebt voor ons de Arabische kranten en blogs gelezen... om te kijken hoe er wordt gereageerd op die bijeenkomst in Istanbul... waar we het net over hadden. En vertel, wat viel je op? Nou, Het opvallend is dat de bloggers en columnisten van de traditionele media... er behoorlijk anders tegenaan kijken. Um, de journalisten baseren hun analyses op de politiek... En de bloggers op de realiteit ter plekke. En dan krijg je dus een Tarek al-Homaid, dat is de hoofdredacteur van een al Oost, dat is een Pan-Arabische krant met een hoofdkantoor in Londen. En die denkt dat deze bijeenkomst um, heel beslissend kan zijn en dat Syrië verzwakt is. Maar bloggers die zijn daar heel wat cynischer over. De Syrische Ammar Abdulhamid bijvoorbeeld. De ironie van een internationale conferentie over Syrië op 1 april is wat te opvallend. Dat een dag ervoor. Een Syrische official de overwinning uitroept... voegt iets onbestemds aan het geheel. Maar de revolutie, straks devolutie, de gaat door. Geen ironie of wishful thinking zal daar iets aan veranderen. Tja, scepticisme kan je zeggen. Hè? Ja. Um, er is weinig vertrouwen in politici. Heel weinig. Um, de Libanese journalist en columnist Rami Gouri, uh, die wijst er in de Emiratese krant The National, dat is een Engelstalige krant, uh, wijst erop dat het interessant is om naar diversiteit te kijken en het veranderende karakter van de Arabische deelnemers aan die, uh, de conferentie. En hij zegt dat je niet langer kunt spreken van de Arabische wereld, omdat de landen die er deel van uitmaken in verschillende fases verkeren. De bijeengekomen leiders die vertegenwoordigen volgens hem landen die zelf ook al aan het worstelen zijn... om hun eigen soevereiniteit, legitimiteit en effectiviteit te handhaven. En dan heb je natuurlijk nog de frictie tussen soenieten en shiieten die een Arabische oplossing bemoeilijkt. Ja, het was eigenlijk net al de conclusie met Bram ja. van Meulen in, ja. in het gesprek hiervoor. Vruchteloze conferentie? Ja, absoluut. En, en dat zie je dus uh, ook heel veel op Twitter. Uh, waar heel veel Arabieren um, hun um, ongenoegen wanhopen woede uiten. Um, de hashtag Kill gebruiken ze daarvoor. En uh, daar hoor je dingen als... De oorlog in Syrië is geen revolutie of opstand... maar de strijd tussen twee landen die om hun politieke belangen vechten. Amerika en Rusland. Ja en op het Syrische blog Meesaloon um, denkt een verder anonieme uh, auteur... Um, hij zit in ieder geval in Syrië, is uh, anoniem vanwege de veiligheid... dat het Anand-plan naar Liks leiden. daar had je het net ook al over met uh, Bram. En um, de Libanees-Amerikaanse Asad Abu Khalil van het blog Angry Arab... gaat zelfs nog een stap verder. De opstand is afgelopen. Het kan nog wel een tijdje doorgaan en misschien ook nog wel wat dooretteren... maar het voelt alsof het regime weer veilig is... Al Jazeera heeft haar hand overspeeld en haar reputatie verpest. Schandalig van het bestuur en de Qataris. Ja. Nou Bram die had het er al over en op internet is het ook een onderwerp. Al Jazeera wordt heel erg bekritiseerd omdat het een uh, propagandistische campagne tegen Assad's bewind zou hebben gevoerd. Ik las vandaag dat de oudgediende presentator Jamil Azar zou zijn opgestapt uit onvrede over de koers die het station vaart. Maar dat heb ik nog niet bevestigd gezien. Eerder al werd uh, Ali Hashem ontslagen, want er waren uh, ja, correspondentie-e-mails van Al Jazeera. Was gehackt door het Syrische regime en daaruit bleek dat uh, Al Jazeera inderdaad heel erg eenzijdig bericht over um, de, het conflict in, um, in Syrië. En uh, dat zal alles te maken hebben omdat Al Jazeera inmiddels natuurlijk helemaal in de handen is van het, eh, het, het Koningshuis in, uh, in het land zelf. En um, het lijkt erop. En nogmaals, wat Bram ook zei, dat het Arabisch-talige Al Jazeera... haar reputatie heel erg naar de uh, knop aan het helpen is. Ja, niet langer meer onpartijdig. Hartelijk dank, Hasna Bouassa voor de reacties in de Arabische media... op de uh, conferentie in Istanbul. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. De Franse verkiezingen. De campagnes zijn na het drama in Toulouse voorzichtig weer hervat. Volgens de peilingen van vandaag stevend de sociaaldemocraat François Hollande af op de overwinning. President Nicolas Sarkozy heeft het moeilijk. Zijn populariteit is al niet groot door alle bezuinigingen en hervormingen. En dan moet hij ook nog zorgen dat de rechterflank van zijn electoraat niet overloopt naar Marine Le Pen. Dochter van Jean-Marie Le Pen en de nieuwe leider van het xenofobe nationalistische Front National. De anti-immigratiepartij scoort van oudsher goed onder laag opgeleide arbeiders. en in steden met veel Noord-Afrikaanse allochtonen, zoals Marseille. Maar sinds kort wint het Front ook aan populariteit onder de boerenbevolking van. Van Bretagne, waar relatief maar heel weinig immigranten wonen. Hoe kan dat? Correspondent Karen Meijrik vroeg aan Bretonse agrariërs... wat ze nou aantrekt in het anti-immigratiebeleid van het Front National. Ik ben op de boerderij van een familie van kleine melkveehouders. Ze hebben hier een stuk of veertig koeien. Konijnen, geiten, kippen. gans loopt hier voor me uit. En elke week dan haal ik hier uh, mijn verse eitjes. Die man en die vrouw die doen, uh, die runnen samen het bedrijf. Uh, hij doet wat meer uh, het melken en uh, het land. Zij uh, is meer bezig met uh, de dierenvoeren, de kalfjes, de geitjes, de konijnen. Maar daarnaast moet zij ook nog uh, werken in een kippenslachterij. Om uh, de eitjes uh, elke maand aan elkaar uh, te kunnen knopen. Je Ah, ja, ik Het is een ze vertelt dat ze gaat stemmen. Maar dat ze nog niet heeft besloten op wie? Ik heb voor Jean-Marie Le Pen Oké. Okay. Ze vindt het lastig. In het verleden was ze wel gecharmeerd van Jean-Marie Le Pen... van de extreemrechtse nationalistische partij Front National. Er zijn dingen die echt zeggen, Le Pen, En Le Pen zei toch wel dingen die waar waren, zegt ze. Op oh, die De boeren hebben er genoeg van, zegt ze. Alles is zo duur. En alles is niet ver bij haar vandaan woont Alain Lyon, een kleine graanboer. Hij heeft zijn keus voor het Front National al gemaakt. Ik vraag hem waarom. Orde, veiligheid en dat de mensen die werken beloond worden. Hij heeft er genoeg van om anderen te helpen, zegt hij. Niet de gehandicapten, maar die mensen die de hele dag niks doen. Zelf heeft hij er naast zijn graanbedrijf nog een baan bij als chauffeur. Omdat hij anders niet rondkomt. Wow. Wow. We staan hier nu naast, uh, naast de kippen. En we kijken uit over een deel van, uh, van zijn land uh, wat ingezaaid is voor, uh, voor het graan uh, van uh, dit voorjaar. Worden de boeren voldoende vertegenwoordigd in uh, Parijs? du Non, juste la, la, la, la figuration. De kandidaat van nu die, die hebben echt weinig op met het platteland. Ze komen we dan wel opdagen op de Salon d'Agriculture in Parijs. Maar dat heeft vooral met hun campagnevoering te maken. Normaal zie je ze er niet. En euh, ja, ze, ze weten er te weinig van en het kan ze ook niet echt schelen. Ze zijn voor de van de mensen. Ze s'en letterlijk. Want vroegere presidenten, zoals Chirac en Mitterrand, dat waren wel degelijk mensen met rurale wortels. Parce que le d'ailleurs, Chirac, Mitterrand. Dat waren mensen met. des racines rurales. Oh, ouais, ouais, exactement, ouais, des racines rurales. Bah, le Pen ook, zijn vader was visser. Inderdaad, en... dat waren nog eens presidenten die het platteland begrepen. En hetzelfde geldt trouwens voor Jean-Marie Le Pen. En zijn dochter Marina, zegt hij, de leiders van het Front National. Zij komen uit een vissersfamilie hier in Bretagne. En vissers en boeren, dat begrijpt elkaar allemaal wel. Euh, pêcheur en cultuur, c'est la même chose. C'est un en très grande solidarité. Hein. Je, je m'appelle Joël Labbé, j'ai 60 ans. Je suis natif d'ici, euh, fils de paysan d'ici. Boerenzoon Joël Labbé is al meer dan 15 jaar burgemeester van het Bretonse dorp sint nolf Sinds kort is hij ook senator in Parijs voor de ecologische partij. Uit eigen ervaring herkent hij de kloof tussen de Parijse politiek en het platteland. Quand il y a les campagnes électorales, tout je me compte qu'il Paris de bulle politique. In de campagnetijd komen de kandidaten op agrarische beurzen en dan praten ze met de boeren. Maar normaaliter is Parijs een soort van politieke bubbel. Er is gebrek aan contact tussen de nationale volksvertegenwoordigers en de problemen in het veld. Uh, les, les agriculteurs, ils sont souvent du doigt. Boeren worden vaak aangewezen als schuldigen voor vervuiling. Maar ik kom zelf uit de agrarische wereld. Voor mij is de grote meerderheid van de boeren slachtoffer van het systeem. Uh, ils non, uh, à partir Ze zijn niet langer zelf de baas over hun bedrijfsvoering. Dat is met name in Bretagne, met takken als de intensieve varkenshouderij, de melk en het gevogelte, een groot probleem. Ze zijn helemaal afhankelijk van toeleveranciers en industrie. Ooit waren ze de speel van het rurale leven. Nu zijn ze geïsoleerd geraakt. Ze waren même du het rurale Rural. maar nu zijn ze een beetje geïsoleerd. Bretagne is nog altijd een sterk katholieke provincie, waar de landbouw een belangrijke rol speelt. Meer dan de helft van het Franse varkensvlees komt hier bijvoorbeeld vandaan en zo'n 20% van de melkproductie. Het Front Nationaal vond hier jarenlang weinig voedingsbodem. Zelfs al komen de leiders, Jean-Marie Le Pen en nu dochter Marine Le Pen, uit het Bretonse vissersdorp Trinité-sur-Mer. Maar waarschijnlijk hadden de Bretonnen weinig met het Franse nationalisme, juist omdat ze een sterk regionale identiteit hebben. En die verschilt nogal van de Fransen. Veel van de boeren stemmen traditiegetrouw UMP, de partij van president Sarkozy. Het maakt daarbij weinig verschil of ze tevreden zijn over het landbouwbeleid of niet. Maar het lijkt erop dat de tijden veranderen. Ik denk dat de veranderen. Er is zeker een verandering gaande, zegt burgemeester Labé. De traditionele lijn van de Bretonse boeren was de christendemocratie. Het katholieke geloof is sterk aanwezig hier. Maar alleen al het feit dat iemand als ik links, ecologisch, gekozen is... dat zie ik toch als een teken aan de wand. Daarnaast valt niet te ontkennen dat steeds meer boeren extreem rechts stemmen. Alors, évidemment, y y y a le het discours van madame Le Pen is extreem simplistisch. Maar het valt niet te ontkennen dat ze er een deel van de bevolking mee aanspreekt. Met name het sluiten van de grenzen. In Bretagne is het percentage boeren dat op het extreemrechtse Front Nationaal stemt... nog lang niet zo groot als in het noorden en zuiden van Frankrijk. Maar één ding is wel duidelijk. Het taboe rond de nationalistische partij is gebroken. Graanboer Lyon zegt dat het niet langer meer nodig is... om te verbergen dat je Front Nationaal stemt. De mensen zeggen dat nu met opgeheven hoofd, zegt hij... Men ziet toch dat Jean-Marie Le Pen de laatste jaren geen onzin heeft verkocht. Kijk maar wat er gebeurd is in Toulouse, zegt hij. Het FN is de enige partij die heeft voorspeld dat we op een dag problemen zouden krijgen met de islam. Het Front National is begonnen in de banlieues, zegt hij. De problemen die hier daar zijn, die hebben we nog niet in Bretagne. Maar in de zomer dan komen die mensen uit de banlieus hier naartoe, naar de kust. Iedereen weet over wie ik praat. Het zijn de mensen uit de kansarme wijken van de grote steden. En de winkeliers en de boeren hier... die zijn in het zomerseizoen het slachtoffer van vandalisme... diefstal en zelfs fysiek geweld. Het gaat om een integratieprobleem, zegt Lyon. Maar laten we wel zijn... De voornaamste soort immigranten waar de boeren hier in Bretagne mee te maken hebben... dat zijn de boeren uit andere Europese landen. Zoals de Friese familie Hielkema. Per persoon hebben we hogere productie. Gemiddeld zijn we net even groter dan onze bieren. Uh, het geluid op de achtergrond is het geluid van een uh, moderne melkrobot. Hier worden de koeien dus door een robot uh, gemolken. En uh, jullie hebben een productie, uh, Sibyl Hilkema, van... Uh... 10.000 liter. Even, even, ja, ver, cool, ja. Ja. We gaan even iets verder van de robot afstaan. <sijntje> we zitten hier sinds uh, december uh, 1998. Dus jullie hebben al flink wat verkiezingen meegemaakt sinds sinds jullie hier zitten. Maakt het veel, gaat het veel verschil maken voor jullie als melkveehouders wie er straks gekozen wordt? Volgens mij helemaal niks. Maar volgens de regeringspartijen wel. Maar ik zie er geen verschil tussen dat het links of rechts. Het extreem is. Dat maakt voor ons volgens mij niks uit. Immigranten als Hielkema concurreren direct met de Bretonse boeren. Wat vindt graan Leon eigenlijk van hem? Ziet hij deze immigranten als een bedreiging? Producteurs eux, au moins, ils ils de Europese producenten, ze werken. Ze zijn pas mendianten. Ze werken. Ze zijn in de Zij werken tenminste. En hun boerenbedrijven zijn modern. Nee, die Hollanders, daar heeft hij wel respect voor, zegt hij. Bovendien, de Holsteinerkoe, die komt toch ook uit Nederland? En naar Prima holstein u kent de Hollande. Hoe langer we praten, hoe meer duidelijk wordt dat het niet de immigratiepolitiek is waarom Lyon zich aangetrokken voelt tot het extreme nationalisme van het volnationaal Nationaal, het FN. Het is met name zijn toenemende frustratie over de bureaucratie. Voilà. beaucoup mieux peu plus cohérent. Hij gaat me nu iets laten zien binnen, omdat het grote probleem voor hem toch echt is. De administratie en alle formulieren die ze in moeten vullen. En uh, daarom hebben ze enorm genoeg, zegt hij, de boeren van de Europese Unie. En zijn ze blij met het idee van uh, het FN en Marine Le Pen om daaruit te stappen en om gewoon weer een Frans uh, uh, landbouwbeleid uh, te voeren? is c'est quoi ces documents? Ces dossiers PAC pour la campagne 2012. Het ce sont les documents à renvoyer, soit parter les PAC. Door internet, als we het hebben, hoe het werkt. Hij uh, legt uit, hij zit hier met een uh, aanvraagformulier uh, voor de uh, subsidie, voor de Europese landbouwsubsidie. Uh, en uh, dat is heel gecompliceerd. Uh, er zitten allemaal kaarten bij van, de, van zijn terrein. En uh, nou, Hij komt er eigenlijk niet goed uit, maar er is nooit iemand... Om te helpen uit te leggen hoe het goed uh, ingevuld uh, moet worden. Uh, en dat is een van de punten in het beleid uh, van De FN is om, te, om het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid te verlaten. En in plaats daarvan uh, weer helemaal het Franse landbouwbeleid uh, te gaan volgen. De PAC, het product, wordt worden payé au prix où il coûte. Parce que la PAC, actuellement, permet de nourrir toujours des fonctionnaires, c'est-à-dire celui qui imprime les documents. Uh, dus hij zegt van nou, dit, dit huidige pact, het komt echt alleen maar ten goede aan de bureaucraten. Die leveren ervan en uh, ons levert het weinig op. Maar in hoeverre zou dan een Frans landbouwbeleid u meer opleveren? Want dan heb je toch dezelfde hoeveelheid bureaucraten. Ik ben Ik ben beaucoup moins. Leon denkt dat je dan in ieder geval een stuk minder bureaucraten zou hebben. Hij is gefrustreerd. Zelf kan hij niet rondkomen van zijn inkomen als boer. Hij werkt daarnaast als vrachtwagenchauffeur en ook nog op een voorkeefdrug. Hij heeft het idee dat de boeren betalen voor al die ambtenaren, terwijl ze er geen hulp van krijgen en ze ook nog eens niks snappen van de landbouw. C'est toujours un tas de gens qui viennent contrôler uniquement nos Hoewel er nog altijd veel landbouwsubsidie uit Brussel naar Frankrijk gaat, zien kleine boeren als Lyon daar weinig van terug. Het zijn vooral de grote bedrijven die daarvan profiteren. Lyon is niet de enige kleine boer die het financieel moeilijk heeft. En die zijn problemen voor een belangrijk deel aan Brussel-wijd. In 2010 lag het gemiddelde inkomen van boeren... rond de 24.000 euro per jaar, vertelt de Bretonse burgemeester Labe. Maar dat cijfer verbergt grote inkomensongelijkheid. Een kwart van de boeren heeft een inkomen dat lager ligt dan het minimumloon. Vaak heeft de vrouw nog een extra baan buitenshuis om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Terwijl de ander enorm moet werken voor drie keer niks. En gaan, drie keer Groot is de kans niet dat Marine Le Pen, de huidige presidentskandidaten voor het Front Nationaal, de tweede ronde gaat halen. Maar in de campagne van Sarkozy zitten ook voldoende elementen die de extreemrechtse kiezer zullen aanspreken. Voor zijn socialistische tegenstander Hollande is het juist belangrijk om de verschillen met rechts te benadrukken. Wat Europa betreft is het lot om uit ijzer. De afgelopen weken tonen alle kandidaten, nationalistisch of niet, zich vooral pro-Frans. Ze leggen de schuld voor de huidige Franse problemen bij Brussel en Berlijn. Ik vraag aan de Nederlandse boer Sibyl Hilkema wat zijn Bretonse buren als het erop aankomt zullen stemmen. Volgens mij in partijen stemmen ze allemaal op dezelfde partij. Daar ze altijd gestemd hebben. Dus er verandert weinig. De meeste mensen stemmen UMP? Allemaal Sarkozy. Ja, ja, ja. ja toch wel. Ja. Als de mensen het uh, er niet mee eens zijn, gaan ze extreem stemmen. Uh, voor de boeren is dat dan extreem rechts. Maar in de tweede ronde blijven altijd de twee groten over. En dan kiezen ze toch automatisch weer voor Sarkozy. En voor wie gaat Boer Lyon dan kiezen? Als inderdaad in de tweede ronde alleen Hollande en Sarkozy overblijven. Moi tout à fait personnellement entre la peste et le je ne sais voter. Als ik alleen kon kiezen tussen de pest en de cholera, zegt hij, dan zou ik echt niet weten op wie ik moest stemmen. Tot zover. Karen Meirik vanuit Bretagne. En op 22 april uh, is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Try not to be hermetic. <laughs> Wat is dit nou, zult u wel denken. Dit is Rambo Amadeus uit Montenegro. En hij is de inzending van dat land voor de jaarlijkse editie van het Songfestival die dit jaar in Azerbeidzjan wordt gehouden. Daar zijn meestal nogal niemanddallige liedjes... die daar ten horen worden gebracht. Maar dit is anders. Hij heeft een heuze maatschappijkritiek uh, die hij vertolkt. Het is een olig commentaar op eigen land. Zo zit hij in zijn videoclip op een ezeltje... dat even later euro's eet uit zijn kontzak. En dat ezeltje staat dan voor de Balkan. En het filmpje van uh, Euroneuro, zo heet het liedje... is een enorme hit op YouTube. In dat filmpje is hij trouwens ook te zien aan boord... bij oogverblindende Russische babes. Rijke Russen hebben in Montenegro de afgelopen jaren op grote schaal strandhuizen gekocht. En de boodschap van Rambo, wees niet bang, wees niet bekrompen. Kies voor Europa. Hier in de studio zit Daniel Tadic. Welkom. U okay. werkt voor de Alfred Mozer Stichting van de PvdA... en die stichting onderhoudt contacten met geestverwanten in Oost-Europa... en ook in het Midden-Oosten. Wat, wat vindt u van die inzending van Montenegro? Ik vind, ik vind het een heel leuk liedje. Het is, uh, het is eigenlijk... Je denkt eerst, het is heel grappig, is het, is het wel serieus bedoeld... maar er zitten heel veel maatschappij, maatschappijkritische aspecten in. Uh, inderdaad, uh, wat u net zei, de kritiek op de rol van de Russen... die massaal naar Montenegro zijn gekomen... Uh, de helft van het land zo wat hebben opgekocht... Uh, je ziet een uh, verschil tussen platte land, het platteland, uh, het wat armere deel van Montenegro in het noorden, en de rijke kust. Uh, wat vertolkt wordt in de ezel. Inderdaad, dat hij met zijn ezel voor een, uh, voor een cabrio gaat rond, uh, ja, rondtrekken, eigenlijk. Uh, langs de rijke, mooie kust van Montenegro. Uh, daarnaast zie je ook een boodschap over klimaatverandering. En Rambo Amadeus is iemand die zich heel erg inzet. Wat een naam trouwens: Rambo Amadeus. <laughs> maar goed, ja. Sorry, ja. hij zet zich in? Nou, hij zet zich in voor, uh, voor milieu heel erg. Hij probeert een bewustwording te creëren op de, op de, in Montenegro... maar ook over de hele Balkan. Uh, dat we de moeten omgaan met ons milieu. Hij heeft ook bijvoorbeeld ook gepleit... hij woont in Belgrado. Uh, gepleit dat uh, iedere inwoner van Belgrado zijn balkon... Uh, zo groen mogelijk moet maken. En als iedereen dat zo doen, want er zijn heel veel balkons in België... vooral in die grote Oost-Europese flats... Uh, dan zal de temperatuur met drie graden dalen ja. in de zomer. En het kan heel heet zijn in België. In de zomer. Dus hij, is, hij is heel erg uh, milieubewust. En, wat, en nog even over dat nummer. Wat wilde u nou precies mee zeggen? Nou, er zitten dus er verschillende boodschappen aan. Dus aan de ene kant is het een optimistisch nummer, naar, uh, naar Europa toe. We moeten ons uh, naar Europa, uh, op, op Europa richten. Uh, aan de andere kant is het ook uh, ja, kritisch naar Montenegro toe, naar de politici. Ook naar Europa toe eigenlijk, naar de bureaucratie in Europa. Uh, dus er zitten, er zitten heel, heel veel lagen in een heel kort en eigenlijk grappig filmpje. K kans om te winnen, denk je? Uh, ik weet het niet. Ik heb de Russische inzending ook gezien met hele oude vrouwtjes. <laughs> die, uh, die ook iets gaan opvoeren. Ik weet het niet ik weet, het kan altijd vreemd lopen van oorsprong bent u zelf Russisch. maar u, uh, Sorry, u bent, van u bent zelf Bosnisch. Ja. Maar Montenegro kent u ook goed, hè? Ja, ik heb familie daar ook woon en ik ken Montenegro goed. Ja. Ja. De, hoe, hoe, hoe graag willen de Montegrenijnen uh, eigenlijk bij de Europese Unie? Hè? Ik bedoel, dat speelt nu heel erg in Brussel. Ja, Montenegro is, heeft altijd... Uh, als je kijkt naar de onderzoeken... Heeft altijd, uh, is groot voor, de, de, de mensen in Montenegro zijn groot voorstander geweest van toetreding. Uh, wat je wel ziet is naarmate het land dichter bij de Europese Unie komt... dat de mensen steeds kritischer worden. Dat is ook in Kroatië gebleken. Uh, maar uiteindelijk... Warum? Uh, omdat men uh, ook gaat ondervinden wat de EU-wetgeving uh, die je moet aannemen als land... als je wilt toetreden tot de Europese Unie, wat dat met zich meebrengt. Uh, je moet, hervormingen. Uh, hervormingen, ja. inderdaad. Uh, mensen zijn bang een baan te verliezen. Mensen zijn bang dat grote Europese bedrijven naar Montenegro... of naar de andere landen van de westelijke Balkan zullen komen en alles zullen overnemen. Uh, dus je ziet dat mensen wat voorzichtiger worden. En je ziet ook natuurlijk de problemen in Europa, die, die Europa zelf heeft. Uh, maar uiteindelijk, dat zag je ook in Kroatië, als het puntje bij het paaltje komt... bij het referendum bij 66% van de mensen voor toetreding gestemd... En en ik denk dat het ook voor Montenegro zeker zal gelden. Goed, we hebben ook aan de telefoon Marije Cornelissen, Europarlementariër van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Ja, deze week stemde het Europees Parlement uh, over de vorderingen van een aantal landen die in de wachtkamer zitten om toe te treden. Zoals Turkije, Servië, Servië en ook Montenegro. Wat heeft u gestemd als het om Montenegro gaat? <hacht> En ja, ik heb uh, warmhartig voor dit rapport gestemd en dit rapport verwelkomt het feit dat uh, hopelijk in juni de toetredingsonderhandelingen geopend gaan worden. Ja, wat, wat moet er nog gebeuren in Montenegro voordat het land echt EU-waardig is? We hadden het er net al heel even over, over de angst van de bevolking voor hervormingen. Maar wat moet er nog hervormd worden? Nou, er moet behoorlijk wat nog hervormd worden. Eigenlijk als de onderhandelingen starten, dat is pas het begin van, van de echte pijn van de hervormingen. En uh, ja, in, bij Montenegro zit het hem vooral in uh, corruptiebestrijding. Dat is echt nummer één. Want? Uh, daarnaast moet er ook flink uh, hervormd worden in de economie. En moeten fundamentele rechten en mediavrijheid veel beter gegarandeerd gaan worden. Nou ja, even over die corruptie. Kunt u iets naar de, toelichten? Nou ja, Montenegro is een heel klein landje. Dat bestaat uit 630.000 inwoners. Dat zijn er minder dan de uh, politieregio Noord-Holland-Noord. En dat betekent <laughs> ook dat, uh, dat iedereen kent iedereen. Dus iedereen die een beetje macht heeft in het bedrijfsleven, in het leger, in de politiek. Die kent iedereen die een beetje macht heeft. Ja, maar oud-president Chukanovic is extra lastiger. Ja, en die oud-president Doukanovic is een soort spinnen het web, hè? smokkelaar ja, Italië ja. gezocht. <laughs> ja, weg de sigaretten smokkel. En uh, dat geeft hij ook grif toe dat hij dat gedaan heeft. Want hij kreeg zijn staatsbegroting niet sluitend. Ja. Tijdens de boycott, uh, uh, tijdens de, de, de oorlogen. En uh, daarom had hij sigaretten gesmokkeld. En daar schaamt hij zich ook niet voor. Nee, En op welke manier gaat de Europese Unie bijvoorbeeld die corruptie uh, uh, proberen te veranderen? Nou, wij willen heel graag dat er een aantal mechanismen zijn. Zoals dat bijvoorbeeld het, de, de rechters een uh, fatsoenlijk uh, systeem hebben... Uh, waarbij hun kwaliteit telkens gemonitord wordt. Uh, we willen dat er een uh, systeem is waardoor partijfinanciën uh, transparant worden. Uh, nou, zulke soort dingen. Dus allemaal uh, eigenlijk gericht vooral op transparantie... en blijven onderzoeken van onafhankelijkheid. Ja, uh, uh, Daniel Tadic, even Terug naar die corruptie. Uh, je volgt dat al jaren. Uh, uh, er is daar maffia. Houden die zich aan de grenzen van voormalig Joegoslavië? Of gaat dat al jarenlang zonder problemen door, ondanks de oorlog? Nou, het, gaat, het, gaat eigenlijk al, het ging eigenlijk voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog ging het door. Mensen zeggen wel eens. Uh, grappend bedoeld, maar het is de werkelijkheid dat als uh, de politici net zo goed zouden samenwerken als de maffia, uh, waren alle problemen in de Balkan al lang opgelost. Uh, het is ook zo, de, de, de, de, de, de, de maffia daar kent geen grenzen, uh, kent geen entiteit. Uh, ze werken heel nauw samen en dat is eigenlijk alleen maar versterkt door de uiteenvallen van Joegoslavië, door de oorlog en door de opgelegde sancties daarna ook, waardoor uh, eigenlijk voor de staat uh, de enige manier om te overleven was, was door smokkel. Ja, uh, maar die Djukanovic die was eigenlijk niet een ja, een, een ongewenste figuur in Brussel. Hè? Hij was anti-Milosevic, nee. hij was pro-Europa. Is dat niet een beetje een vergissing geweest achteraf? Dat we hem niet wat verder van ons af hebben gehouden? Uh, nou, het was. Uh, kijk, het was gewoon een politieke keuze van Europa om hem te steunen. Hij was anti-Milosevic, inderdaad, wat u zegt. En uh, hij, hij was pro-Europees. En het was, een, uh, het was de beste optie om, dat, voor dat moment om hem te steunen. Uh, je ziet nu wel dat, uh, dat de dingen naar boven gaan komen. Ook omdat. Uh, men van Europa uh, moet letten op corruptie en georganiseerde misdaad. Uh, de hoofdstukken 23 en 24 van de onderhandelingen. Dus daar wordt heel streng op gelet. Daar wordt ook nu bij de onderhandelingen begonnen met die uh, lastige hoofdstukken. Uh, en uh, Jokanovic zelf is ook bang dat er dingen naar boven komen. Je zag bijvoorbeeld in Kroatië dat oud-premier Ivo Sanader, uh, dat die nu opgepakt is en dat hij vervolgd wordt vanwege corruptieschandalen in het verleden. En een grote kans dat Jokanovic ook steeds meer dingen naar boven komen. Dus nu ziet hij die nadelen van die toetreding. Ja, ja, ja, ja precies waar hij zelf voor was. In Italië is die al aangeklaagd wat is zijn macht nog achter de schermen? Hij, zijn, hij, is, hij is de machthebber in Montenegro. Hij is uh, premier geweest verschillende keren. Hij is president geweest. Hij is nu afgetreden, maar hij is nog wel de leider van de grootste partij uh, in Montenegro. En daarmee is, is, hij, uh, is hij de ene die de macht uitoefent. Ja, er wordt ook wel eens gezegd: Montenegro willen hun landje het liefst zien als een soort Monaco. Klopt dat? Uh, dat, dat, dat, wordt, dat wordt gezegd. Uh, ze denken, kijk, Montenegro is een, is een heel mooi land. Het, is een, het, het heeft een prachtige natuur, hele mooie bergen. Het heeft... Uh uh, de Tara-kloof, dat is na Grenada ken je de diepste kloof ter wereld. Het heeft een hele mooie kust. Uh, en ze willen inderdaad uh, toerisme laten, laten opkomen. En dat is ook wel de laatste tijd gelukt. Uh, maar ik denk dat Montenegro nog heel ver weg is van het Monaco. Het verschil, uh, het verschil tussen arm en rijk is heel erg groot. Dus er zijn nog heel veel problemen. Marije Cornelis, nog even. Uh, de euro die wordt daar gebruikt als officieel betaalmiddel. Terwijl ze nog helemaal niet in de eurozone zitten. Hoe kan dat? Nou ja, dat doen ze in Kosovo ook. Um, en ja, op, op zich uh, uh, kan dat wel. Ja. Ja, er zijn ook heel veel landen ter wereld die de dollar gebruiken als officieel betaalmiddel... terwijl zij op zich niet tot uh, uh, de dollarzone behoren, zeg maar. Um, dus, dus ja, dat kan. Ja, er zijn heel veel protesten ook hè, de afgelopen tijd in, in Montenegro. Er wordt veel gedemonstreerd op straat, Daniel Tadic. Waarom wordt er geprotesteerd? Nou, de laatste grote demonstratie was geloof ik meer dan 10.000 mensen... wat heel veel is voor een klein, uh, klein land als Montenegro. Uh, dat ging vooral uh, dat werd door, door de vakbonden en door de studentenorganisaties georganiseerd. Uh, het was tegen corruptie en tegen de regering. Uh, zij is eigenlijk dat de regering opgestapt in verband met een aantal uh, privatiseringsschandalen... Uh, uh, uit het verleden. Uh, dus dat, de, de, je ziet wel dat ze noemen het een Montenegrijnse lente. Dat is nog te vroeg om daarover te spreken. Maar je ziet wel dat mensen, uh, de, vooral het maatschappelijk middenveld, steeds, uh, zich steeds bewuster wordt van de mogelijkheden om uh, een, een beter Montenegro te krijgen. een Montenegro wat corruptievrij is en waarin gewoon de misdaad niet meer uh, de basis. is. Ja, hier is in de aanloop naar een mogelijke toetreding tot de EU uh, een, een hoop krachten die daar op elkaar in uh, werken in Montenegro. Gaat Nederland voorstemmen, Marije Cornelissen, in juni? ik denk het wel ja dat um, op zich Montenegro uh, met, met alle problemen die er nog zijn heeft gewoon heel hard gewerkt aan, uh, aan het voldoen aan de politieke uh, voorwaarden voor het openen van de onderhandelingen en ja, ik, ik denk in ieder geval dat uh, zodra die onderhandelingen open gaan en um, die, uh, die hoofdstukken 23 en 24 waar meneer Taditje het over heeft dat dat er juist voor gaat zorgen dat er diepgravende verandering gaat komen en uh, ja Montenegro is er om aan dat hoofdstuk te beginnen. Goed, hartelijk dank. Marije Cornelissen, Europarlementariër van GroenLinks en Daniel Tadic van de Alfred Moses Stichting. En we gaan nog heel even luisteren naar Euroneuro van de Montenegrijnse zanger Rambo Amadeus. Euroneuro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analfabetic, forget all cosmetic, you need new, poetic, esthetic, eclectisch, dialect. Dogmatic bureaucratic, you need to become pragmatic to stop change... climatic automatic need contribution from... Rambo Amadeus, hij zal dus eind mei het Euro, naar het Eurovisie Songfestival gaan... ...en daar de kleuren van Montenegro verdedigen. In Azerbeidzjan, dat is de voormalige Sovjetstaat aan de Kaspische Zee... ...met als buurlanden Rusland en Iran, echt helemaal aan de uiterste grens van Europa. En iedereen probeert in Azerbeidzjan geld te verdienen... ...aan de enorme gas- en olievoorraden, ook Nederlandse bedrijven. Ondertussen gaat het regime niet zachtzinnig met haar bewoners om. Zo, on, zo werden onlangs duizenden mensen uit hun huizen gejaagd in de hoofdstad Baku, al waar alles met de grond gelijk werd gemaakt. Ze moeten plaatsmaken voor een uitbreiding van een groot centraal plein waar de openingsceremonie van het Songfestival gaat plaatsvinden. Het is een beetje flauw, maar zou onze inzending Joan Franca hier al van weten? Um, nou, uh, D66 Europarlementariër Jan Gerbrandi die vindt het te makkelijk om te zeggen boy niet naartoe. Hij, is de komende dagen, uh, uh, hij is de komende dagen in Azerbeidzjan met een delegatie van het Europees Parlement. En vlak voor vertrek sprak redacteur Ellen van Dalen met de politicus. Zij vroeg, herbrandi, hoe erg het met de mensenrechten gesteld is daar in Azerbeidzjan. Er zijn de afgelopen maanden demonstraties geweest van de oppositiepartijen. En daarbij zijn weer allerlei mensen opgepakt en in de gevangenis gestopt... Um, ook de repressie ten aanzien van journalisten... die proberen nog iets van uh, persvrijheid uh, omhoog te houden... is aan het toenemen. Dus uh, het, het gaat steeds slechter. En waar demonstreren ze dan tegen en tegen wie? Ze demonstreren tegen uh, het feit dat zij als oppositiepartijen... totaal geen ruimte krijgen om politiek te bedrijven. Um, uh, Azerbeidzjan is een, is een land dat wordt gerund... door een kleine klen rond president Aliyev die zelf al sinds 2003 aan de macht is. Zijn vader was dat vanaf 1992. Dus de familie uh, is nu al zo'n jaar of twintig uh, aan de macht in het land. Um, en ja, zij, zij regeren dat land uh, met ijzeren hand... en uh, maken goed gebruik van de olie- en gasinkomsten... om um, ja, de oppositie heel hard tegen te werken. En op wat voor manier met ijzeren hand kunt u voorbeelden geven... Nou, dat begint al met het uh, vervalsen van de verkiezingsuitslag. Uh, in 2010, dat, zijn, dat is de meest recente, uh, daar was het grootste probleem... dat veel van de oppositiemensen uh, gewoon geen toegang kreeg... om kandidaat te worden bij de verkiezingen. Maar ook daarvoor is er continu gefraudeerd. Uh, eerder was uh, volgens exit polls, had de oppositie 57 behaald. En toen kwam de officiële uitslag en toen hadden ze maar 7 en het vreemde was dat de, uh, alle, alle uh, uitslagen bij elkaar opgeteld kwamen uit op 102 procent. Nou, een beter bewijs van fraude is nauwelijks denkbaar. U, u heeft veel kritiek op hoe het er nu aan toe gaat in Azerbeidzjan, En toch vindt u dat de rest van Europa deel moet nemen aan het Songfestival. Dat we dat niet moeten gaan boycotten. Waarom niet? Nou, om de dood eenvoudige reden dat uh, het feit dat uh, het Songfestival daar plaatsvindt... heel veel aandacht vestigt op het land Azerbeidzjan. Um, een al... beetje zoals met China en de Olympische Spelen. Precies, precies. En um, dat moet niet uitmunten in, uh, uitmonden in uh, propaganda van het uh, Azerbeidzjaanse regime. Maar juist ook in een, in een uh, kritische uh, houding ten aanzien van Azerbeidzjan. Hm. Azerbeidzjan is dus een belangrijke aanvoerroute voor olie en gas. U dus zei het daarnet al. Is dit de reden waarom wij als Europa tot nu toe niet zo kritisch zijn over die mensenrechten? Ja, alles uh, rond Azerbeidzjan speelt zich uh, af uh, rond de belangen van olie en gas. Uh, 60% van het bruto nationaal product van Azerbeidzjan komt uit olie- en gasinkomsten. Zij vinden zichzelf het Dubai aan de Kaspische Zee. En uh, waar het om draait, is het geopolitieke belang van Europa om minder afhankelijk te zijn van Rusland wat betreft de gasaanvoer. Um, de regio rond de Kaspische Zee heeft veel gas. Uh, niet alleen maar Azerbeidzjan, ook Kazachstan en Turkmenistan. Maar allemaal dezelfde soort landen, hè? met allemaal... behoorlijke uh, dictatoriale leiders. Ja, dezelfde soort landen. En mijn kritiek is vooral dat uh, wij als Westen... Uh, eigenlijk alleen maar kijken naar de uh, energiebelangen. En ons te weinig realiseren dat wij op termijn... Uh, daar veel meer baat bij hebben als daar een stabiel democratisch regime heerst... En niet het regime wat er nu is. Ja. Nou, om nog even uh, ons eigen land Nederland eruit uh, te pakken. Wat is de, de betrekking tussen Nederland en Azerbeidzjan? Wat, wat doen wij? Wat, waar handelen wij samen in? Nou, wij, wij zitten zelf nog niet heel erg in de olie en gas. Um, um, minister Schultz van Hagen die is enkele weken geleden uh, op handelsmissie geweest. Ik heb begrepen dat dat vooral baggerbedrijven zijn, maar daar is heel weinig uh, over duidelijk geworden. Er heeft wel wat gestaan in de pers van maar in de Nederlandse media eigenlijk niks. Um, dus die, die relaties die zijn nog niet zo heel erg groot, de economische relaties. Maar Nederland probeert die dus wel fors uit te breiden. Wij vieren komende week twintig uh, jaar diplomatieke betrekkingen met uh, Wat mo Moeten wij dat überhaupt vieren? Is er dan wel reden voor een feestje? En, en wat zou u zeggen? Wat moet Nederland dan wel doen? Um, ik vind dat Nederland uh, en de Europese Unie in zijn geheel veel kritischer moet zijn... ten aanzien van de mensenrechten situatie en uh, het democratisch gehalte van het land... Um, vooral ook omdat we daar uiteindelijk zelf ook uh, heel veel baat bij hebben. Maar, maar kritisch, ja, kritisch. Ik bedoel, er moeten sancties zijn. Dan, dan pas heeft het effect, nou, lijkt me. Dat hoeven niet meteen sancties te zijn. Kijk, er zijn allerlei wegen waarop we dat kunnen doen. Um, wij willen graag het gas hebben, maar zij willen het ook heel graag aan Europa leveren. Dus daar kunnen wij al eisen stellen. Wij kunnen eisen stellen aan bedrijven die daar uh, actief zijn. Uh, British Petrol is daar heel actief. Daar kunnen eisen aan gesteld worden. Bij, Wat uh, voor eisen dan? Nou, eisen om, um, om heel transparant te zijn... dus um, ook heel duidelijk te maken dat er niet aan corruptie uh, meegewerkt mag worden... Um, ook om duidelijk te maken dat de inkomsten dat die niet naar een kleine klen gaan... maar dat die uh, breder in, de, in het land uh, uh, verspreid worden. Nou bent u vicevoorzitter van EuroNest, een onderdeel van het Europese parlement... en dat de relaties met Oost-Europese landen wil versterken. Hier ligt dus voor u een schone taak, zou ik zeggen. Ja, Euronest dat is een, een, een parlementaire assemblee met uh, Europarlementariërs... en nationale parlementariërs uh, uit de nabuurlanden, waaronder Azerbeidzjan. Um, wij zijn daar ook mee bezig. Um, alleen het belangrijkste van, uh, van dat Euronest is dat we met elkaar in gesprek zijn. En dat we met name ook de, de zes nabuurlanden, um, dat die met elkaar... Oekraïne, Georgië, Armenië, Moldavië... Ja, en, en Wit-Rusland. Alleen die mogen niet meedoen, want daarvan erkennen wij de verkiezingen niet. Maar mm -hmm. de andere vijf doen mee. Als je bedenkt dat Azerbeidzjan en Armenië uh, nou ja, op voet van oorlog met elkaar staan om nagorno gorno Dan is het heel belangrijk dat we via zo'n parlementair samenwerkingsverband um, die landen dwingen om met elkaar samen te werken. En dat, dat is eigenlijk het belangrijkste doel van zo'n uh, parlementair, uh, parlementaire assemblee. En dat gaan jullie de komende dagen doen. Wordt er überhaupt dan nog iets over mensenrechten gezegd? Ja, dat komt aan de orde. Ik ga daar zelf ook aandacht aan besteden... door uh, samen met collega Jan Mulder van de VVD... Uh, politiek gevangenen te gaan bezoeken. Um, in ieder geval, dat gaan we proberen. Um, en verder uh, zullen we proberen om een aantal resoluties aan te nemen... waarvan ook eentje over democratie en mensenrechten... Dat is een resolutie waar verder geen regimes veroordeeld worden... maar waar wel het belang ervan benadrukt wordt. Um, en dat lijkt een beetje een open deur... maar dat is wel iets waar we dan in de toekomst ook verder op voort kunnen bouwen. Conclusie. Voorlopig wordt Azerbeidzjan door de Europese Unie... met fluwelen handschoentjes aangepakt. U hoorde Germian Gerbrandi in gesprek met redacteur Ellen van Dalen. En het Eurovisie Zongfestival begint op 22 mei in Azerbeidzjan en op 26 mei is de finale. Mm. We zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Maar op de val reep nog een nieuwtje over de Polenwebsite van de PVV... die voor nogal wat ophef zorgde in Oost-Europa en de Tweede Kamer. We spreken met Geert Wilders, leider van de partij die het meldpunt initieerde. Goedenavond, meneer Wilders. Ja, goedenavond. Ik, uh, wij vingen hier op de redactie nogal wat geruchten op rond de Polenwebsite. Geruchten nou, uh... zijn allemaal niet nodig. Het is een hele simpele uh, melding die ik wil doen uh, namens mijn partij, de PVV. Uh, uh, het gaat uh, over het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Niet het meldpunt Polen, zoals u dat noemt. Uh, uh, ik wil graag uh, bij deze officieel, dat uh, is belangrijk, blijkt ook uit de onderhandelingen in de Kalshuis. Ik wil afstand doen van het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Uh, uh, Waarom negatieve... wilt u dat? Ja, daar, laat me even uitspreken. Er zijn veel uh, negatieve meldingen gekomen... waar ook uh, grote bedrijven, multinationals, financiële partijen... Uh, hinder aan ondervinden. Dat is geen sinds onze bedoeling geweest. We willen gewoon met die partijen rond de tafel kunnen zitten. Dus uh, een officieel excuus. Uh, dat is ook overlegd met andere partijen uh, in het kashuis. is bij deze op zijn plek. En wat gaat dus hij doen met die 40.000 reacties dan? Ja, dat, dat is voor een latere zorg. Die gaan we zeker meenemen. En er zullen ook zeker acties gaan komen. Uh, die informatie die is zeker waardevol. Die mensen wil ik ook allemaal bedanken. Maar voor nu is het even belangrijk uh, dat die excuses gemaakt worden. Uh, uh, zowel aan de Poolse mensen, het Poolse volk, de Hongaren, Roemenen, uh, weet ik wat voor volken uit die regio. Maar zeker ook aan de grotere uh, bedrijven, de, de multinationals en de financiële partijen. Uh, en voor nu is dat genoeg. Ik heb ook geen zin om er verder over uit te, te wijden. Dat zal via andere media gebeuren. Zeer binnenkort. Uh, uh, voor nu uh, bij deze. Hartelijk dank, meneer Wilders. Op het laatste moment, vlak voor het nieuws van 8 uur. Hier zullen we de komende dagen vast meer over horen. Tell me how you got the hat? And oh, where you <laughs> I mean, it's finished. It, it, it? It, it was really pretty hard. I, I just went inside his room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 Dit was een fragment uit de documentaire die zometeen wordt uitgezonden na 9 uur in Holland-Doc. Daar gaan radiomaker Jeroen van Bergrijk en Libië-kenner Gerbert van der A op zoek naar de pet van Gaddafi. Op de dag dat de compound van de dictator viel, pikte een Libische rebel zijn pet uit diens slaapkamer. Uitgelaten verscheen hij voor de tv-camera's en vertelde daarover zijn hoop op een nieuw en rechtvaardiger Libië. Maar hoe vergaderen die jonge vrijheidsstrijders nu sinds dat televisie optreden. Luistert u zometeen dus bij Holland Doc Radio. Nou, met dat nieuwtje van Geert Wilders gaan we dus de uitzending beëindigen. Dit was Bureau Buitenland van 1 april. Volgende week geen uitzending in verband met de finale wedstrijd van de KNVB-beker tussen PSV en Heracles die dan wordt uitgezonden op Radio 1. En zometeen, labyrinth met Pieter van der Wielen hier aangeschoven. Wat is jullie onderwerp? Nou ja, wij zijn ons brein en de vrije wil bestaat niet. Dat waren twee uh, titels ook meteen van boeken die ook wel aangeven hoe tegenwoordig wordt gedacht over de ziel, de geest, ons zijn, de vrije wil, hoe je het ook doet. Bert Keijzer is te gast, hij is arts en filosoof... en hij heeft een aanklacht naar die neurowetenschappers. Hou ze op met die onzin en hij gaat in discussie met de hersenwetenschap. Goed, dat zo meteen in Labyrinth. Graag tot over twee weken. Buitenland, De wereld van alle kanten. We gaan terug in de tijd. Libië, net na de val van Gaddafi. Oh Een jongere bel voor de camera's van de wereld. Met de kolonelspet van Muammar Gaddafi. Wat weten we van die jongere bel? Niet zo gek veel. We hebben zijn naam: Hisham Alwindi. En we hebben een foto. Luister zometeen naar de documentaire De Pet van Gaddafi. Gewapend met die informatie beginnen we onze zoektocht waar het verhaal begon. In Bab, al Al De Pet van Gaddafi. Zometeen, 9 uur in Holland. Radio. Oh my goodness! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.